De Solar Impulse maakte in mei zijn eerste vlucht van Zwitserland naar Brussel. Het zou in Parijs de publiekstrekker zijn op een vliegshow. En dan het weer. In de loop van de ochtend ontstaan er stapelwolken... maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4 -7. Thank Het is bijna drie minuten over vier. Dit is 4-7 op uh, 12 juni 2011. En, uh, en Daar ben je nou echt allemaal uh, jurkjes en zo aan het bekijken? Oh, zo ontspan ik natuurlijk. Dan heb ik de show <laughs> gehad en dan, ja, ik dan, ik dan, ja, dan heb ik mijn ziel en zaligheid uh, gedeeld met uh, lieve luisteraars die dat ook terug deden. Ja. En dan ontspan ik, dan ga ik of boekjes kijken of jurkjes op ja. dit En waar koop je veel via internet? Best wel. Yeah. En meer en meer. Ik heb altijd, want ik, ik kom uit zo'n gezin waar je, waar je moeder je vrouw waarschuwt voor allerlei dingen. Yeah. <laughs> Pas op internet. <laughs> ja. en, en, en ook niet. En wist je, dan kunnen ze die hele pimpels nee, liggen. Ze, ze hebben ze... een virus. Dat zijn jaren negentig teksten, waardoor ik ook best wel laat daarmee ben begonnen. Ja. Yeah. shoppen. Ja. Yeah. Maar toen zei ik op een gegeven moment, zei ik mams. Ik ben nu boven de 25. Je, yeah. je moet me niet meer zo bang maken tijd, voor het wereldwijde web. Het is gewoon oké. Okay, zeg maar. nou, mijn vriendin heeft het ook nog een beetje. Hoor. Die, heeft, die heeft nu zelfs nog, die is natuurlijk gewoon die 27. Dat is echt wel een beetje opgegroeid met internet. Maar zelfs zij heeft nog wel eens dat ze geen dingen durfde bestellen op internet. Dat is ik ja. zoiets raars. Want dat is allemaal het is gewoon een. Het is een enorme economie is dat. En waarom zou je dat dan niet durven? Ja, maar ik denk dat het te maken heeft met overzicht. Kijk, als je in een winkel um, een, een, iets leuks ziet en je moet daar 20 euro of nou ja, 120 euro voor neertellen. Ja. Dan, dan gaat dat gewoon heel rechtstreeks van jouw portemonnee, ja. jouw pinpassen. En je hebt het gepast. En je hebt het gepast, het klopt je allemaal. Je krijgt het meteen mee. Maar ik had nu laatst ook weer hoor, want ik bestelde dus best wel wat uh, van het internet. Ja. Maar nu had ik dan een, een nieuwe site gevonden en dat vond ik heel tof. dacht ik, jee, yeah. want het gaat natuurlijk over dat je sites ontdekt die niet veel meer te kennen want dan exclusief la la la. Ja. En toen had ik in een soort uh, vlaag van verstandsverbijstering dan iets besteld voor 100 dollar, ja. Amerikaanse site. En toen daarna kreeg ik ook geen bevestigingsmail. dacht ik nou, met de, met, oh, met maar dat. die 100 dollar was wel af Ik denk, waar moet ik dan naartoe? Ik kreeg yeah. helemaal paniek. Yeah. En toen ging ik elke dag um, elke dag in mijn postvakje kijken er yeah. al paniek en uiteindelijk werd het gewoon geleverd, Dan dacht ik, oh, zie je, Gelukkig. Maar, ja. maar, ja, maar, maar die paniek omdat je ook niet precies weet. Wat je moet doen als het fout is. Nee. Het is net als met wat we toen een tijdje hadden met pinpassen. Dat skimmen heet dat ja, geloof ik. Ja. Dat je je pinpas ergens in stopt. En dat, dat vervolgens je hele rekening leeg is. Ge... Je weet niet precies wat je moet doen. Dan. Ik zou niet weten wie je dan moet aanschrijven. Uh, welk, welk, of je dan ook bij de consumentenbond. Of... Niemand ja, dat weet, weet dat. Dat maakt ook dat, ja. dat je er soms wat... Maar ja, dan de, de, de, de gierigheid van... Uh... Van het willen kopen van dingen die overwinnen natuurlijk ja, altijd. Ja, natuurlijk. Altijd. Maar The wat great. ik wel vervelend vind, is je moet wel altijd opletten bij internet kopen. Want ik had een keer schoenen gezien, online. Dus toen dacht ik, en die waren 25 euro, nieuw. Die waren heel cool. En toen dacht ik, nou, dat is ook, hoe is het mogelijk? Nou, dat was dus niet mogelijk. Want <lacht> uh, ja, maar dan moet je je dus laten versturen. En dan, uh, omdat het maar, het is alleen maar een doosje schoenen, maar daar moeten ze wel een hele boot voor vol tanken. En uh, met zo'n schip, helemaal de oceaan over. Dus uiteindelijk kwam niet uit op 88 euro of zo. Nee, ja, maar afzetters. Van, ja, dacht ik, als je dat niet ziet, dan uh, bestel je. <laughs> en dan, maar dat uh, heb uh, ik echt man. nog nooit gehoord. Maar dat, dat kan niet, dat je bijna drie keer. Een... Ja, dat was echt heel veel. was echt. Uh, oh, ja. Ja, wat ja. slecht. Goed, um, heb jij nog uh, die uh, ruzie meegekregen tussen Anouk en Ilse de Lange? Nou ja, ik weet dat ik... Uh, Anouk is een vervent twitteraar. En ja. ik vind dat hartstikke leuk om te lezen. En ik meende dat ze iets zei van... Uh, uh, DVD, Ilse de Lange uh, knallen bij het, uh, ja. het vuil. En ze had ook een fotootje online gezet van de, van de DVD van, uh, van Ilse de Lange. Die dan in een, uh, in een prullenbak ligt. En uh, nou ja, dat is, dat, dus die, die was op zoek naar een ruzie eigenlijk twitter Ja, dat was echt op Twitter-beef. Twitter. En toen heeft uh, Ilse Lange teruggereageerd. Zo van: uh, joh, uh, doe eens even lekker normaal. Of uh, ik ga er niet, uh, of, voor, voor ruzie heb je twee mensen nodig en ik doe er niet aan mee, hè? Lekker, lekker Twens, nuchtere type. Maar die waren dus echt op zoek naar ruzie. Vooral Anouk dan. Dus toen dacht ik van, misschien is het wel interessant om een keer te hebben over um, uh, de echte, de, de zware ruzie die je hebt gehad, Of het kan natuurlijk een kleine ruzie zijn, omdat je bijna nooit ruzie maakt, zoals ik. Of, uh, uh, ik of dat je misschien een enorme uh, amokmaker bent. Ik zoals vocht echt, ja, als kind jongen. Ja. Ik ben nu op mijn mildst ooit. Hij oh, dat heb je al eens verteld inderdaad. Je ja, vocht ik altijd, vocht hè? Echt, ja, maar nu moet het gezegd zijn dat dat niet altijd uit vrije wil was. Yeah. Ik, zat, uh, ik heb een tijdje gewoond in een dorp als klein als, als kleine Surinamertje. Surinaamstertje. Yeah. Yeah. En uh, ik zat toen op een basisschool waar best wel veel uh, racisme was. Dus daar werd ik heel vaak uitgelokt en dan moest ik toch even knokken. Ja. Dus en toen, en toen won ik ook vaak, en dat, ga, dat schiet dan toch in je ego. En toen dacht ik, nou, met mij valt ook niet te fuck gewoon. Nee, ja, heel goed. En toen, ook, ook daarna, toen we daarna um, uit dat dorpje verhuisden. Toen vond ik het nog steeds wel dat ik dacht, nou, als het niet leuk gaat, dan ga ik wel met je op de vuist. Nee. Ja. Hmm, maar vonden die andere mensen dat ook? of waren zo nou, heel jawel, bang voor je op een gegeven moment. Nee, nee, nee, nee. Want ik was natuurlijk nog steeds een klein, mager ding. Nou oh, ja. Nou, dat mager, dat geldt helaas tegenwoordig oh, niet meer zo. God. Maar... Oh ja, uh, dacht even, dit is mijn cue. Ah, dat valt er wel mee. <laughs> Daarom zei ik het niet. Maar, uh, nee, nee, er waren, mensen waren niet bang voor mij. Maar ik was wel een, een, een mini campaantje hoor. Ja, maar dat, dat, dat is echt van die kleine uh, ruzie. Heb je ook wel zo'n ruzie gehad die dan heel erg lang bleef door etteren? Dat je echt. Want dat vind ik altijd. maar Misschien is dat, zeg ik dat wel hele domme dingen. Dat vind ik altijd een beetje typisch uh, iets voor vrouwen. Dat, dat ze dan, dan en... ruzies hebben en dan dat dan maanden ah, duurt voordat de ruzie voorbij is. Dat je denkt: joh, ga lekker een biertje drinken. Ja, nee, maar dat is niet des vrouw, inderdaad. Nee, des vrouwen is. Kijk. Bij man is een soort, tussen mannen is het een soort atoomoorlog van drop de bom en huw. Ja. Maar bij vrouwen is het echt de koude oorlog. Van, oh, nou, maar dan praat ik niet met je. Oh, nee, en ik nooit. En dan kan ik je op straat tegenkomen. Maar nou, nee hoor, want ik ben boos. Ik ben toch boos op je? Mm. Ja, dat, dat, dat Heb je dat soort een boekje dat je alles bijhoudt met wie je ruzie hebt? Dat zou wel je geven, kan gewoon je... niet... Nee, kijk, er zit natuurlijk wel een soort efficiëntie-limiet aan. Je kan dus niet met te veel mensen nee, nee, een koude oorlog voeren. maximaal drie of zo, want anders <laughs> ja, wordt het echt te Je moet ook goed kiezen. Het moet, er moet ook echt wel iets gebeuren, want anders, anders trek je het niet qua planning. Ja, ik snap het. Goed, 0801 121 0801 121 Met wie heb jij wel eens een keer een enorme dikke vette ruzie gehad? 0800 121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 is het arrangement van uh, Onderweg van Abel. Maar dat heeft ze wel mooi gedaan, deze Anouk. What have you done? Maar ondertussen is er wel toch een partij aan het ruzie zoeken met Ilse de Lange onder andere. Een beetje gekke dingen allemaal op Twitter aan het zeggen. En uh, ik maak zo'n foto van de DVD van Ilse de Lange... die dan in de prullenbak ligt en zo en dat soort gekkigheid. Ilse de Lange had er geen zin in. Die had geen zin in een ruzie. Maar uh, ik ben wel een beetje op zoek naar goede ruzieverhalen. Goede fetes. Uh, daar, daar ben ik wel een beetje op zoek naar. Anne, uh, Goedemorgen. Hallo, even kijken of je erbij kan. Ja, ik ben je er. Ja, ja, ik ben ja, er. Ja, ja. um, uh, uh, Ruzie. Jij, li jij lijkt me niet echt een, een ruziezoekend type. Nee, ik ben Allemans vriend. Behalve, ja. oh, behalve, oh, dat is waar. Ik ben echt een Allemans ja. Echt, ik kan met iedereen opschieten. Maar als ik gedronken heb. Ja, oh ja. Oeh, nu je het zegt. <laughs> als, je, als ik je goed ken, als je dicht bij mij staat. Ja. Dan moet je oppassen als ik gedronken heb. Echt waar? Dan, heb. Ja. Dan, ga je, dan ga je... Maar doe je dan heel akelig en heel, uh, uh, mijn, heel gemeen? Ja, mijn broer... Die, die, die, als ik, die wil liever niet meer met me drinken. Maar ik weet niet waarom. Maar dan wil ik een soort in control zijn van mijn beste maatjes. En het was... Oh, was, oh ja, uh, um, dag vorig jaar. Ja. Yeah. Toen, uh, toen was ik met mijn broer lekker gaan drinken. En, uh, en ik roep op straat... Hidden... Zo heet mijn broer. Yeah. Hidden, nu op de stoep. Je gaat nu op de stoep lopen. Honderden mensen die over de straat liepen. <laughs> maar mijn broer moest op de stoep en mij volgen overal. En ja, als ik gedronken heb, dan word ik echt wel onaardig. Ja, raar. Is het ja. altijd zo? Of alleen uh, nou, soms? Als valt? maar niet tegen mensen. Valt. Tegen jou is ook heel aardig. Mijn yeah? vrienden doe ik normaal tegen. Maar ja. echt, ja, mijn vriendin echt, uh, heel en mijn close, broer uh, heel close. Ja. Dan durf ik het ook. Ja, ja. Maar dan alle frustraties die ik dan met andere misschien mensen uit de weg weggaan die komen dan op je oh, dat zou Ik zou ook een keer willen zien zo'n zo zo zo omslag in de uh, in karakter. Ja, ja, ja, laatst kreeg ik een tweede boete in de brievenbus. Ik had gedronken, ik kwam thuis. En de politie, godverdomme. <laughs> en mijn vriendin, en jij doet jij jeetje. Ten nee, haar oh, schuld ook natuurlijk. Ja. Ook dan, hè? ja, ja oh. Dat is dan altijd zo. Ja, Ken je waar. dat als je dan ruzie maakt met je, met je vriendin... Dat je, uh, dat je dan stiekem wel weet van dat je eigenlijk een beetje onredelijk bent... Maar dat je dan toch denkt: ja, ik kan nu niet meer stoppen. Want ik heb nu al een paar keer dat ja, punt gemaakt hebt, en ik kan gewoon ja, niet meer terug. Nee, ik nee, kan niet meer terug. Ik ja. moet dit doorzetten. Ja, en dan ga je ook maar zo. En dan zit je dat punt zo erg door te trekken. Dat je. Ja. Ja, nu slaat het nergens meer op, maar jij. Ja. Maar ik heb het ook een keer. Uh, dat was voor afgelopen vakantie. Heb ik het onverwacht uitgemaakt met mijn vriendin. Oh, zomaar ineens? Ja, want ik dacht: ik wil gewoon een keer meemaken hoe je het <laughs> weer goed maakt. <laughs> nou, heb ik nog nooit echt maar heb je Maar was het ook echt uitmaken, uitmaken? Je nou ja, echt, we waren euh... vakantie en toen zei ik: ja, nou ja, eigenlijk wil ik dit niet. Het is uit. Oh. En, en toen? toen? was het... Nee! Nee! Zo. En toen een beetje ruzie gemaakt. Yeah. En toen zei ik... Oh, dit wou ik. Nu gaan we het goed maken. <laughs> en dat, dat, uh, dat pikte ze wel van je. Ja, maar toen vond ze wel geinig oh, dat ja. ik dat zo had opgezet. Hey, en je had maar... toch ook altijd ruzie met, uh, met je oppas, hè? Ja. Yeah. Dan heb je nu niet ik meer heb... natuurlijk een oppas. Nee, ik had vroeger altijd oppas, mijn ouders werkten altijd. Dus we hadden echt oppassen die ook kookten en uh, bij ons bleven slapen soort van yeah. pers. Ja. En ik heb er wel tien versleten, denk ik. Het was, ik was een terrorkind. Yeah? Oh, joh, joh, Maar wat deed je dan? Waarom waren, ze, waren zij uh, boos op jou of jij op Ik wou op gewoon mijn moeder. Ik wou dat mijn moeder voor me zorgde en Niet een vreemde vrouw van 65. Ja. Yeah. En uh, ja, toen heb ik wel verschillende dingen uitgehaald. Toen heb ik mijn broers kamer een keer onder tandpasta gesmeerd. Maar echt honderden staat. De pakjes uitgesmeerd <laughs> overal. En toen kwam die oppas binnen. En toen zat ze onder de dampen ah, staan. Ja, dat is echt een heel. En ik heb er een keertje, de andere oppas heb ik vijf uur opgesloten in de kelder. Die is toen ook vertrokken. Ja. En ja, mijn moeder wist niet meer hoe ze ermee om moet gaan. En, maar, en die in de, in de kelder, uh, die, die, die, die, zit, die zit er nu nog steeds? Of uh, hoe heb je die opgesloten? Ja, dat weet ik niet. was mevrouw voor baan. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> die, die was in de kelder. Je hebt de deur gewoon dicht gedaan. Ja, en oh, net die specht ja, als je luistert. De tampen staat sorry. <laughs> goed. Ja. Goeie verhalen. Anne, dankjewel. En slaap lekker zo meteen. Hè? Ja, lekker. Ik ga eerst luisteren naar ja, jou. Heel goed, heel goed. We hebben het over ruzies. 0800 121 0801 121 Het, eh, het is, uh, het is een gek uit de telefoon, maar ik ga de Meteen eerst, eens even prikken. Els, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Hallo, goedemorgen. <laughs> nou, ik, ik leer nog in het de duiken. <laughs> Vandaag oh, ben ik nog netjes geweest met mijn zus. Ja, oh, gelukkig ja, Ik dacht al, als ik nou als ik nou laat beginnen met Anne, dan komt dat valt voor de rest alles mee. <laughs> uh, oh oh, uh, jouw collega voor uh, de vorige uur vond ik al heerlijk. Ja. Yeah. Um, daar wilde ik al wat bellen, maar ik had het goede nummer niet. Uh, maar uh, nee, ik heb altijd ruzie met mijn middelste zusje. Oh ja. En dan specifiek je, spe, specifiek je middelste zusje, nooit met de andere? Nee. Goh. En wat, heeft, wat, wat doet zij dan zo verkeerd? Hoe kan dat? Uh, ik denk dat, dat het aan ons sterrenbeeld ligt of zo. <laughs> <laughs> sterrenbeeld water en sterrenbeeld vuur? Uh, ik ben een schorpioen en zij een leeuw. Oké, okay, en dat botst of zo? Ja van, ja, van jongs af aan. Ja? En hoe kan dat dan? Want ben, jij, ben, jij, ben jij jonger of ouder dan haar? Ik ben, ik ben de oudste. Oké, okay. en is dat dan... Is dat dan ja, komt dat dan... Want het komt natuurlijk, ruzie komt natuurlijk altijd ook een beetje door jezelf. Het is nooit uh, alleen maar de ander. Nee, daar heb je gelijk in. En, en, maar, en is dit dan uh, zoiets zo zo van dat jullie allebei geaccepteerd hebben? Van, nou oké, okay, we zijn nou eenmaal niet uh, gelijke personen... dus we hebben we gewoon wel vaak wat fetus? Nou, ik denk het wel... Uh, mijn jongste zusje is een kreeft. Dus hij is heel goed gemutst altijd. Ja. En uh, met mijn middelste zusje, dat lukt gewoon niet, van jongs af aan nog niet. Nee, en waar gaan die ruzies dan over? Uh, nou, uh, even kijken, ik ben nu 55. Mijn middelste zusje is uh, van 57, dus uh, die wordt 53 dit jaar. Ja. En Anneke is uh, 51. En uh, ze zijn allebei heel ziek. Ja. Maar uh, naar mijn jongste zusje, uh, uh, daar ga ik wel naartoe om uh, mantelzorger te zijn. En uh, met inmiddels... Heb ik dat niet. Hm. En, en is dat dan, vindt zij dat dan vervelend dat jij dat dan... Uh, uh... Nee, we weten het gewoon allebei van elkaar. Ja, je, dat kan natuurlijk. Dat je elkaar gewoon niet heel erg... Uh, ik, ik bedoel, ik heb een broer en die, daar kan ik nu echt supergoed mee. Maar vroeger waren we echt water en vuur. En, uh, altijd, nee, altijd het is echt van vroeger af aan dat uh, wij water en vuur zijn. Hm. Goh. En, uh, uh, uh, maar ze zijn allebei heel ziek. Vind je dat dan niet vervelend dat, ze, dat, dat je dan toch uh, uh, ruzie met elkaar hebt? Of, of heb je het een beetje geaccepteerd dat dat nou eenmaal zo is? Ik heb dat geaccepteerd geac en zij ook. Ja. Uh, ik weet uh, op het uh, Sarah-feest van mijn jongste zusje... Ja. Uh, zagen we elkaar na jaren weer. En uh, dan kunnen we wel heel vriendelijk elkaar gedag zeggen. Ja. Maar dat is het dan ook. Dan, dat is het dan ook. Ja, en dan, en, dan, en dan is het niet gek, zo van... Goh, wat gek dat we elkaar al jaren niet meer hebben gezien. Maar gewoon een soort van natuurlijk... Nou ja, we, hebben elkaar, we hebben elkaar lang niet meer gezien, maar zo uh, so be it. Of zo? Nou, zo is het ongeveer, ja. <laughs> en uh, er gebeurt ook niks. Nee, ja, nou, dat kan natuurlijk. Nou, op zich, het klinkt wel als een soort van ruzie... Waar, wat niet echt meer een ruzie is, maar een soort, een soort van gelatenheid... van we zijn nou helemaal niet elkaars types. Ja, nou, we zouden ongeveer met uh, het EO-programma uh, familie-dineren... Uh, <laughs> dat, dat je uit die limousines moet stappen. Daar begin ik met Jolanda. Ja. <laughs> dan moet je ook maar niet doen. Volgens mij, ik vraag me af of dat. Ja, ik ken, een, dat het niet. Ja, ik, ken ik ken iemand die daar, die, die heeft daarvoor gewerkt voor dat programma. En het is natuurlijk echt een, een, een, een klusje. Want die mensen, zijn dan vaak die hebben vaak een enorme ruzie aan, met elkaar. En ruzie daar word je onredelijk van. En uh, uh, dus, die waren, dus die kreeg continu telefoontjes, als je met haar aan het kletsen... continu telefoontjes van mensen die, die dan zeiden van... ja, nee, ik doe het toch niet mee. En dan wel ze vijf minuten later, ja, ik doe het toch mee... maar dan wil ik wel dat en dat. Oh, dat ging maar door. Dat was echt... Ja, nee... Ik ben er, Niet dat, begin ik niet eens. <lacht> nou, lijkt me dan verstandig om dat niet te doen. Hey, je dankjewel voor je verhaal. Hey, Luc, uh, ik vind jullie programma's en je, je collega van vorig uur ook heerlijk. Nou, dat is goed om te horen. Ik zal het doorgeven aan rijden, als ze niet luistert. Dat denk ik Hoe neer. heet ze nou, hè? rijden. Ja, he, dat is niet te spellen. <lacht> S-O. Nee, Z-A. Z-A. R. R. A. A. Y. Y. D-A. D-A. Ja, dat heb je met de Surinaamse. Ja, hè? dat is allemaal ingewikkelde namen. <laughs> Luc is ik. veel makkelijker, lekker Twens. <laughs> Heerlijk. Ja, maar ik, zie, ik zit ook vlakbij, Jok. Ik, ja. ik zit gewoon in Westervoort. Ah, oké. Okay. Nou, dat, dat is hier om de hoek. Ik is gewoon om de hoek. <laughs> nou. ik, ik ga een keer bij jullie langskomen. Ja, doe dat, doe dat. Els, dankjewel. Hey. En tot snel. Oké. Okay. Doei. Doeg. Even kijken hoor. Uh, Aad, ah, die hang, dat is leuk. dat is Aad heeft gebeld. Die ga ik zo meteen even, die, daar kom ik zo meteen bij hoor Aad. Ja joh, is goed. Oké, okay, tot straks. En eerst even naar Sanne. Sanne, goeiemorgen. Hallo? Of is het toch Anne? Hallo? Ja, ik, ben, ik ben geen Sanne hoor. Nee hè, ja, waar zit je dan joh? Even kijken hoor, waar zit je op eh... Uh... Even kijken. Sanne, ben je er? Ja. Ja, Vrouwen gaan voor, hè? Ik... Ja, nou, ik weet niet waar. Ik, weet, ik zoek Sanne Aat, Blijf even hangen. Sanne Beden. Nee, hè? Uit Sneek zoek ik iemand. Hallo? Nou, die gaan we, gaan we zo meteen regelen. Aad, ben jij er wel? Ik ben er wel. Ah, <laughs> ja, ja, nou, dan doen we jouw verhaal, maar dat kan ja, ook. Ja, uit de mooie stad achter de duim. Ja, zeker, zeker. Ja, hebben we het over. Ik vond, ik vond, ik, ik vond het zelfs gewoonlijk een leuk onderwerp. Ja, gelukkig. Ja, maar joh, ik weet niet of ik een moet vertitelen als ruzie, maar wat zou je ervan denken als je al 2,5 jaar je verdien en jezelf eh, bedreigd wordt en eh, gestalk wordt en beledigd wordt, seksueel, oh. en eh, om het half uur gebeld wordt op je vaste lijn en op je mobiel. Is dat zo bij jou? Ja, dat is een van je luisteraars nota bene. Echt waar? Wie is ja, dat dan? Ja, en hier is een psychopaat uit Utrecht, die een beetje schamp. Ah. En we hebben al twee rechtszaken tegen de lopen en er volgen we nog nogal meer. Maar kijk, wat vind je daarvan? Dat is geen ruzie meer. Nee. Dat is gewoon ziekelijk. Ja, ruzie is wel uh, Of ruzie is... Yeah, ja, maar ik heb, ik, ik, nooit, ik heb ik het nooit... Ik nooit met een vijf grondje. Nee, ja. Gek zeg? Ja, nou, dat is zeker gek. Maar je hebt nu dus een rechtszaak tegen, tegen die persoon? Ja, uh, meerdere. Adel. Meerdere. Oh, wat raar ze? En, en wanneer, uh, wanneer loopt dat? Die rechtszaak? Nou, dat moeten we nog afwachten. Oké. Okay. Er is, is wel een zaak geweest, maar ja. dat, we gaan naar een hogere rechtbank en nee. ja, ja. We hebben een dossier van eh, wel minimaal 15 centimeter dik. Ja, maar ja, dan, gaat het, dan gaat het wel wat verder dan ruzie natuurlijk. Hè. Dan is het echt gewoon. Uh, kijk, een ruzie is, dan kun je overeenkomen en overeenstappen, maar dit, dit gaat dan wel weer wat verder. Dat, ja, maar dat duurt, zo. Dit duurt dan wat jaar, jou joh. ja, En dat dag en nacht, hè? Ja. Maar wel gek dat niemand daar dan iets aan kan doen, hè? Dat al, uh... Nou, we hebben alles gesprobeerd. Er is een fysiator langs geweest, er is een advocaat langs geweest. We hebben contacten met de KPN gehad. En zo keer wel doorgaan. En, uh, dat, dat, maar dat is een lang niet afgelopen de verhaal. Nee. Nou, vaste lijn opgeven, dat uh, zal ik doen. Ja, maar dat heb mijn vriendin al vier, vier of vijf keer gedaan. Mm. Dat schiet ook niet op. Nee. En dat waren, ik laat me niet chanteren. En, en ruzie met je vriendin, heb je dat ook wel eens? Nooit. <laughs> nee, nooit. Nee, een van, een van mijn vriendinnen luistert ook mee, de <laughs> ja. Een van je vriendinnen ook, dat is leuk. Je ja, een... ik heb een hele lieve, mooie Spaanse vriendin. Oh ja. Ja, een Spaanse vriendin. Ja, Daar heb, ja, nee, heb, nee, heb je nooit ruzie mee. Nee. Nee. Nou ja, dat ik ook maak, niet. Ik maak nooit ruzie. Nee, ik maar ze kunnen ik me niet een belediging of nee, teleurstelling als ze mijn eerlijkheid en mijn integriteit in twijfel trekken. Ja, ja. Dus dan ik dus mijn valse beschuldiging. Daar ja. kan ik niet tegen. Nee, nee. Ze moeten wel eerlijk en uh, respectvol blijven. Ja, en dan, dan ben ik een uh, de mensen geweest. en uh. ze moeten me nooit mijn integriteit in twijfel trekken. want dan pik ik het niet. Nee, ja, ja, ik wil ook niet zo'n ruzie maken, hoor. Ik, ben ook, ja, ik denk altijd van ja, als je maar gewoon normaal met elkaar omgaat, dan ben ik de beroerdste niet hoor. Nee, oh, precies. Ik bedoel, als ik fout wil, dan ga ik fouten toe. Ja, nou ja. Nee, maar dat ik heb de... nooit iets gedaan tegen die, die nee. ik bedoel, uh, ja. Maar nou, ik hoop dat het snel wordt opgelost. Ja, dat hopen we wel. Ja, <laughs> ja, ik kan me voorstellen. Laat even weten uh, als je, uh, hoe het af gaat lopen. Zeker weten, Oké, okay, Goedemiddag. Dank je wel, En dan even. goed aan oh, nee, keek van Oosterham. Ja, zal ik doen als ik hoop, ik, nog, ik hoop dat je nog even belt. Leuk. Hoi. Hoi. Uh, welke ruzies heb jij wel eens gemaakt? Of juist niet? Of ben je juist helemaal geen ruzie maken? Laat het weten via 0800-112. Die uh, Jamie Laddell uitbracht hier in Nederland. Multiply. Uh, nou, ik ga hem toch een poging wagen, joh. Sanne, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> hey, hallo. Nu hoor je me wel? Ja, nu wel. Hartstikke luid, duidelijk zelf. Nou, super. Um, we hebben het over ruzies en over, uh, ja, over, over fetus die je wel eens hebt gehad. Um, ja. Jij hebt wel eens eentje gehad of gezien? Ja, dat is klopt net. Oh, net. Ja, sowieso. Wat dan? Wat is er gebeurd? Nou, uh, wij waren in Sneek, Ja. In Friesland. Mm -hmm. In het buitenland. <laughs> ja, best en weg. En uh, uh, we waren met uh, onze DJ mee van uh, de Zusjes de Boeren uit Assen. Ja. En uh, ja, nou ja, we stonden in die kroeg en dat was hartstikke leuk. Maar er stond ook een uh, alternatief persoon. Ja. En, uh, en wat, is een nou ja, was... wat is een alternatief persoon? Nou ja, alternatief, ik bedoel, wat is alternatief? Dus voor iedereen verschillend. Ja. En wat, maar... is, wat, was het, wat was het voor jou? Wat was het, wat was het, wat was het voor type? Ja, hij had lang haar en, en zijn honden ketting al een beetje wel. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, Nou ja, alternatief wil ik niet zeggen, maar dat is voor mij niet alternatief, maar voor ja. hem blijkbaar wel. Ja, ik ken het beeld. Ja. Dus uh, ja, nou ja, dat, dat was blijkbaar fout en toen gingen er wat biertjes heen en weer en uh, toen gingen ze op de vuist. En wie ging dan op de vuist? Uh, die uh, jongen, dus die alternatieve jongen. Ja. En een uh, de andere en die konden dat blijkbaar niet hebben. Ah, maar die gingen dus in de kroeg uh, gingen ze met elkaar matten? Juist. Ah, maar dat is wel, want ik heb ook wel eens een keer een ruzie in de kroeg meegemaakt. Dat is heel irritant, want dan uh, ben je lekker aan het feesten en dan ineens, uh, ineens is, er, uh, is er rumoer. Zij lekker te dansen zet je een elleboog. Ja, hier ja precies, heel vervelend. Ja. Je gaat je biertje over je broek heen en zo. Dat je denkt van man, hoe plop Heb je helemaal ja, geen zin precies. in. Maar hoe is, nee. het, hoe is het afgelopen? Zijn ze, ze eruit gemieterd? Ja, ze zijn er allemaal uitgieterd. Ja. Ja, dus maar. Uh, ja, dat was het eigenlijk. <laughs> en heb je dan niet zoiets van, nou ik ga eens even verder kijken hoe, hoe dat afloopt? Nee, ik gaf eigenlijk uh, mijn watertje aan, uh, aan de DJ en. Uh, ik wou er eigenlijk tussen springen, maar toen was het al te laat. Oh, ja? dus, uh, was de security er al bij. Maar jij dacht wel van, nou hier ga ik eens even een einde aanmaken. Niet in deze kroeg, terwijl ik erbij ben, ik ga tussen springen. Ja, ja, maar goed, ja, ze gaat nee. altijd. Het maakt niet uit hoeveel ik op heb, ik spring er altijd tussen. Ja, <lacht> ja. ja. Maar heb, je, heb, heb je zelf ook eens een vechtpartij uh, meegemaakt? Jawel, maar dat ja? ging ergens over. Nee, maar dat, is, ja. dat komt dan ook omdat je een drankje te veel op hebt en de andere persoon Precies. ook. En dan gaat het dan ja, zo. ja, het was niet mijn schuld hoor, maar goed, soms heb je dat. Ja, ja, ja ik, ik, ik, ik kom er niet zo heel vaak tegen. Maar ik kan me wel, uh, soms, ja, ik weet niet, jij klinkt niet als een persoon die dat heeft. Maar sommige mensen hebben echt, uh, die, die, die, het lijkt alsof die vechtpartijen uitlokken. Maar die hebben echt gewoon, die hebben een, een, een, een vechtpartij aan hun broek hangen de hele tijd. Ja, dat is ook zo. Maar waarom, waarom klink ik niet als de persoon die dat heeft dan? Nou, omdat je, wel, uh, je klinkt wel... Je klinkt net iets te opgewekt en te vrolijk om dat te hebben. Ik denk namelijk altijd dat mensen die heel veel uh, vechten uh, en heel veel knokken de hele tijd... dat zijn vast niet hele vrolijke mensen, want anders hoef je niet te vechten. Ja, maar vecht. daar kun je helemaal niet op afgaan. Nee? Nee. Want je bent dus wel zo'n type die heel veel vecht en knokt. Nee, helemaal niet. Nou, dan heb ik toch gelijk. <laughs> ja, ik heb, ik heb hier geen weerwoord dan, man. He, Zanne, nog een fijne avond. Je ben je yeah, nog ja, steeds ook. in Sneek of uh, nu alweer terug in, in Nederland? Wij, uh, wij staan nu bij een tankstation. Ja. Want we moeten iemand opzoeken. Ja. En die heet Marco. Ja. Uh, die gaan we nu even opzoeken. Oké, okay, maar, maar wel weer uit Friesland, want dan kun je, je data-roaming weer aandoen van je telefoon. Wij gaan nu heel <laughs> snel uit Friesland. <laughs> heel goed, oké, okay, tot ziens hè. Doei doei. <laughs> Dag Sanne, hoi. Uh, ik vind Friesland heel leuk hoor trouwens. Kees, goedemorgen. Hoi. Hé hey, Kees. Leuk. Hallo, hallo. Jij moet bijna een eigen jingle hebben joh. Wat zeg je? Je moet bijna een eigen jingle moet je hebben. Ja, dat vind ik wel. Net als voetbalmanager. Ja precies, Ferdinand die heeft er ook een. Maar jij hebt er nog geen een gekregen. Nee, gaat dat even regelen. Ga ik regelen en als je volgende week belt heb ik een jingle voor je. Heb je al enige idee hoe dat gaat werken? Nou, ik denk iets met lasers en... Kees, Zo dat is Kees. Ja, daar is Jij zoekt ook altijd leuke locaties om met je vriendinnen naartoe te gaan. Maar Gent is leuk, Jan. Gent, ja? Heeft uh -huh. dat daar al een keer geweest? Nee, maar ik hoor wel vaker over Gent dat dat een mooie stad is. Ja, en zorgens, zeker in deze ja. tijd. Ja. straks komt dat uh, festival van Gent weer. Uh -huh. Volgens mij moet je daar gewoon een keer naartoe gaan. Dan ja. stap je samen in de trein. Ja. dan ben je zo natuurlijk ook. Ja, zo. Ja. En dan ja. boek je een hotel. En dan is het en s'avonds. En het begint alweer vroeg. kun je ja. gewoon samen lekker ja, dat is wel leuk. de rekste dingen meemaken. Ja, nou, vlakbij Zeeland. Dus uh, op zich wel ja. uh, leuk. Goeie tip, goeie tip. Maar ik heb een heel slecht verhaal. Is dat zo, hè? Ja? ja, het ging over ruzie. Ja. Ik heb het... Uh... Ja. ja ik, ik was gisteren in de kroeg en toen vertelde ik dat ik uh, ging over de Oekraïne ineens. En ja. toen, toen zei ik, ja, ik ken ook mensen uit Oekraïne, die wonen hier gewoon in uh, Leerdam. Ja. Nederlandse jongen, Oekraïne meisjes, advocaten. En we zijn hele goede vrienden. En toen zei ik, en dan hij ze hebben een kindje van een jaar, dan staat de kamer helemaal vol... En dan stond er ook een tentje, want ze hebben dan allerlei dingen waar ze in kan lopen en kan kruipen en een tentje. Ja. Ik zeg, slaapt ze in dat tentje? Nou ja, die moeder moest er dan... Uh, ja, die zei, De Oekraïnse humor is anders dan hier, dus die zegt, nee, die slaapt gewoon boven. <laughs> maar, en, en, maar dan, dan... zat ik in die kroeg en die één vent werd er helemaal nijdig om. Yeah. Die, ja, die dacht dat ik het ineens begon te hebben over... Uh, uh, asielzoekers die in tenten moesten slapen, oh. of mensen vluchtelingen, en dat ik uh, hun heel uh, gemeen bejegende en zo. Terwijl jij gewoon dacht onschuldig grapje ja, en, uh, en dus ineens ik, werd ik heel moest, serieus genomen. Ik moest soort me heen komen zoeken in die kloeg, kroeg om niet in elkaar geslagen te worden. <laughs> <laughs> Lul als brugman het weer recht uh, te krijgen. Er. Ja. Heb je dat vaker, dat, dat, dat, je, dat je niet nou, Ik heb wel een beetje grote mond soms, daar kan je, je misschien iets mee voorstellen. Ah, ja. ik kan me wel even voorstellen. Ja. <laughs> nou, op de radio valt het nog wel mee, want ik ja. zit hier dan veilig. Maar, ja, zo maar toch klinkt je niet als een enorme maken. Nee, nee, nee, helemaal niet. Joh. Nee. Ik heb nooit ruzie eigenlijk. Nee, hè? Ja, nee. Ik, ik heb dat ook niet hoor. Ik heb nooit... Uh, uh, nee, maar niet. daarom waardeer ik jou ook zo. Jij hebt een mooie heldere radiostem nou. en ik hoor je dan ook overdag dan maak je van die lekkere gekke dingetjes Jij zit eigenlijk heel erg te monteren dan. Dan maak je gesprekjes en dan zeg je er iets tussendoor en dan wordt je verkeerd. En dan probeer ik wel een beetje gemeen te doen, maar dan nog... Op een leuke manier. Ja, ik bedoel natuurlijk niet serieus. ik bedoel Het is allemaal kordigheid. ik denk daar heb je hem weer. Waar ik dan s'nachts op vier uur voor zit te wachten om hem even aan de telefoon te krijgen. Dat hoor ik dan gewoon overdag. Dat is goed dat je dan denkt, daar heb je hem weer in plaats van, daar heb je hem weer. Nee, helemaal leuk. Met dat verschil. Dat hebben we geen ruzie. Krijgen, nee, dat komt goed. Nee, laten we elkaar wel goed begrijpen, inderdaad. Hé oh. <laughs> hey Kees, dankjewel weer voor het bellen. Okay, en dat ik, goed. Uh, ik, uh, ik zorg dat die uh, de Daar is Kees, jingle volgende week af is. En dan mag ik weer bellen. Moet ik weten dat vier uur op Ja, <laughs> je mag ook volgende week bellen of de week daarna. Nee, nee maakt niet uit. Dan, dan, dan zeg ik gewoon, hier ben ik en dan, dan, dan komt die jingle af. Zo is dat, laten we dat afspreken. Dus dan, okay. dan, zeg, dan bel jij, neem ik op en dan zeg je, hey Kees, hey, hier waar ben is ik. Jingle, en zeg ik dan? en dan, uh, dan starten we de jingle in. Hey, leuk. Oké. Okay. Nou, Seer goed, hoor. Tot Doe later mogen. weer, hè. Doei. Hoi. 0800. Doe. Hoi. No 1121. 0800. No 1121. Dat is de telefoon.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 je jouw kokken. Moet je toch gewoon lachen als je deze plaat hoort? Fantastisch. De Love and Spoonful hier op radio 1 in 47. En we hebben het over uh, ruzies, fetes. En vervelende, akelige momentjes die je bijvoorbeeld kunt hebben met je. Nou ja, ik noem eens wat. Met je vriendin bijvoorbeeld, of niet, Ali? Ali? Hallo? Je moet je radio, radio, radio, even uit, uit, uitzetten. <middels> Ali? Je radio staat aan. Hallo? Prima. Uh, ik heb zelf wel eens een ruzie gehad. Nu ik erover nadenk. Ik ben dus niet zo'n enorme ruziemaker. Maar uh, ik heb ooit één keer uh, met, uh, met een, uh, een van mijn beste vrienden... Um, toen was ik tien, denk ik, en toen woonde ik in Twente. En toen gingen we, uh, gingen we uh, uh, van die klemmen gingen we stelen uit het bos. Van die, uh, die muskusratklemmen waren dat. We uh, hadden, hadden die dan daar neergelegd. En toen uh, dachten wij, van, nou, die willen we dan hebben. Dat vonden we cool, van die, nou, die klem. Ja, een beetje kattenkwaad gingen we dan die, uh, die klemmen gingen we pakken. En op een gegeven moment hadden we dan die klem hadden we er eindelijk eentje te pakken. En dat was best wel moeilijk, want je moest een beetje oppassen. Want voor je het weet uh, knalde je met je handen ertussen. En dat ging toen, echt op, toen in die tijd, toen vroeger... Uh, begin jaren 90, uh, half jaren 90, ging het echt op een hele vervelende manier, die muskusrat vangen. Want die werden namelijk echt helemaal geschredderd door die klemmen. Dus daar moest je echt mee oppassen als je die uh, vastpakte. Want anders was je, uh, was je hand net een soort uh, vermorzelde muskusrat. Uiteindelijk hadden we er eentje te pakken en toen uh, fietsen we terug. En toen kregen we een soort ruzie over een meisje. En dat hadden we nog nooit gehad. En uh, uh, sowieso hadden wij nooit ruzie. En uh, we kregen toen um, een, ja, niet echt over een meisje zo van... ik vind haar leuk en jij vindt haar leuk. Maar meer over het feit dat ik haar juist wel leuk vond, dat meisje. En hij had dat door. Alleen ik uh, wilde dat eigenlijk niet vertellen. Ik schaam, het is niet dat ik me ervoor schaamde, maar ik was gewoon nog een beetje kinds En ik dacht van ja, ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon lekker voetballen. En muxels dat klemmen uh, stelen. En voor de rest helemaal niks. Maar nu uh, zit ik hiermee. En hij had dat dus door. Dus hij ging daar een beetje, ging die klierend, ging hij daar uh, op de fiets. Toen fietsde terug naar huis met die klem in de hand... Ging hij klierend, ging hij daar uh, telkens vragen over stellen. En op een gegeven moment, ik weet niet wat het was... maar dat is, ik denk dat dat bijna de enige keer is geweest dat ik dacht... van, nou, nu ben ik, ik ben het gewoon zat gewoon. Dat was gewoon, gewoon, ik werd gewoon echt boos. En toen, uh, uh, toen heb ik zo die hele klem... die we dus echt gewoon daarvoor uren waren we daar mee bezig geweest... om dat ding uh, uit de sloot te plukken. Heb ik zo die hele uh, klem heb ik weggeslingerd in de bosjes. Want toen ben ik uh, hard uh, doorgefietst. Nou ja, en toen uh, een uur later was, uh, was de woede wel redelijk uh, bekoeld. En uh, dacht ik van, goh, laat ik maar eens even kijken of ik die klem terug kan vinden. En uh, uh, nou, ik heb die klem nooit meer teruggevonden. Alsof die was verdwenen in de woede. Dat is mooi, hè? is verdwenen in de woede. En toen uh, ben, ik, uh, ben ik die vriend van mij maar even op gaan zoeken. en zei, we een potje gaan voetballen. En uiteindelijk was alles weer opgelost. Dus uh, uh, dat viel wel mee. Maar dat is dus mijn aller, aller, allergrootste ruzie ooit geweest. Kun je nagaan. Dat ging over een muskelsratklem en een meisje. Wel een originele reden om ruzie te maken, maar ik ben wel benieuwd naar jouw reden om ruzie te maken. Ja, wat, uh, wat vind je een goede reden en heb je wel eens een keer een enorme, dikke, vette ruzie gehad? 0800-1121 0800-1121. Um, als jij wel eens een keer een flinke ruzie hebt gehad, uh, laten we eens kijken of Rick dat wel eens heeft gehad. Rick, goedemorgen. Nou, Hi. wat is er goed aan deze morgen? Dat weet ik niet. Je wil weten wat de ruzie is. Ja. Dan zal ik een staaltje geven van ruzie. Ja. Uh, het, gaat, uh, over, ja uh, het gaat over, ja, laat maar zo doen, het gaat over wijzen. Nee, in geen het ging over chickies. Chickies. Uh, het punt is, uh, wij kleurlingen, uh, van Suriname, uit uh, Antillen, uit Colombia, uit Brazilië. Nou, uh, je weet hoe het gaat bij moderne gasten, wij gaan om het aantal te wijzen. Ja. Maar uh, die Turken vinden dat niet prettig. Dat wij kleurlingen met Turkse lopen te het Turkse wijver op het terras Het klinkt, Rick, alsof je iedereen op één hoop gooit. Uh, maar ik zeg de dingen zoals ze zijn. Dat je is... hebt het niet meegemaakt. Nee, dat is nee. waar. Dat is waar. Uh, je woont niet in een grote stad. Als een kleurling met een, uh, een Turk omgaat, met de Marokkaan, is dat wijvergelijkend hoer. Ja. Of afgevallige en dergelijke. Maar dat, dat, is dus, dat is dus water en vuur, Antillen en Marokkanen. Een soort, ja. soort, uh, soort, uh, soort Nederland-Duitsland uh, uh, avant-de-lettre? Mm, niet altijd hoor, want je hebt verdomme goede uh, Turken, verdammen goede Marokkanen die ja. meegaan in de moderniteit. Maar je hebt die abstracte, die, die ouderwetse, die, die, die echt, wat je noemt, die extreme, die echt uh, die kunnen hebben dat een ander volk of een andere kleur met een volk omgaat. Ja. En die meiden worden modern. En die gebruiken ook straattaal van: e hey, was op, man? En dat kon ze niet hebben. Mm -hmm. Want mijn neef, die me bemoeien. En ja, mijn neef, en bla bla bla. En toen was gezegd: van joh, dan ga maar met je neef naar huis. En die wilde toen niet. En toen kwam er nog een vriendinnetje bij, en bla bla bla. Dat was getrokken en geduwd. En uh, dat we aardig gemaakt de Hele familie, een hele groep. Toen kwam onze groep: die Colombianen, die Italianen, die Brazilianen, Surinamers. En ook wij hebben wapens. En van het een kwam het aan: dat is bijna geschoten. Ja. Maar door... Ja, nou, het was geen krant. <laughs> <laughs> maar van het een kwam het ander en zo doen ze het zagen Maar dat klinkt als geen... een enorme vechtpartij. Nou, daar gaat het om. Het gaat gewoon om wijven en die gasten kunnen het niet hebben. Heb ik al in het begin gezegd en zo ontstaan die dingen. Ja. Uh, ook zo geval weer in Gouda ging weer twee os om met twee Marokkaanse tjes van Gouda. En die gasten konden die wijven niet versieren. En die gaat toevallig om met twee zwaardjes. En die kregen toen klappen daar in Gouda. Als ja. nou, ze we zeiden, komen opdraven. En toen was het was behoorlijke knokken. Dat is van twee jaar geleden. Ja, maar, maar is... en, en, en vind je dat dan, is dat dan, want uh, hè, dan, uh, uh, je maakt het dus regelmatig mee. Of uh, het is in ieder geval wel eens overkomen. En heb je dan zoiets van ja, dat, dat, dat, dat, dat hoort er een beetje bij? Of, of of heb je zoiets van, nou ik baal ook wel van het feit dat dan weer dat het kan weer dat juist uitgerekend ik dan weer in zo'n ruzie terechtkom? kijk. Het hoeft niet, het hoort er niet bij. Maar het was veroorzaakt. Het heeft te maken met obsessie of jaloezie. Want uh, uh, uh, kijk, wanneer Turk en Marokkanen ander willen versieren, is er nooit een probleem. Maar als die Turkse uh, uh, gasten zien, of die Marokkaanse gasten, of die Pakistanis zien: hé, mijn familie gaat om, of meneer gaat om met een, een Braziliaan of een Zwarte of, een of wat zoever. Ja, is altijd van: wat moet je met die klootzak en bla bla bla. En dat pikken dus niet. Dat krijg je hmm. klappen. Maar dat is wel... Vind je dat dan niet... Want ik heb juist wel... Uh, ik, ik ben zelf altijd wel uh, uh, vrij mild. Maar het klinkt wel alsof je, alsof je dan toch wel regelmatig vechtpartijen meemaakt en zo. Dat, vind je dat... Uh, is, is, heb je dan zoiets van... Ik, dat vind ik prettig. Dat hoort erbij of zo? Of hoe, hmm. hoe, hoe, hoe, werkt dat? Kijk, vanavond ook nog. Ik vond het ook net tegen Ook in die uh, feestavond waar we waren. Ja. Dan werden we werden weer met stullen gegooid. Want die gasten kunnen het gewoon niet verkroppen. Bij die modern... Meiden nu, die ja. opdoek dragen maar moderne kleden. Lekker strak, uh, le lekker swing, lekker sexy. En dan hoor je oeripsen, gezumla, dus hoor in het Turkse Marokkaans. Ja. En dan pikken die meiden niet, en wij ook niet. Hmm. En dan ga je ze helpen eigenlijk. Nee, we waren vaak te zussen van, joh, hey, doe nou niet moeilijk. En dan worden er met stoelen gegooid en s'avonds, en dan wordt de hele feestavond is naar z'n moer. Ja. ja, dat is wel jammer, want dan ben je lekker aan een feestje te vieren en dan kom je in een vechtpartij terecht. Ja, maar het ligt niet aan ons. Ik zeg je net, uh, het heeft te maken met, men kan het niet hebben dat uh, bepaalde gasten of bepaalde rassen of bepaalde etniciteiten met hun uh, soort omgaat. Mm. Kijk, bij die Bulgaren heb je dit niet, bij die Polen heb je dit niet. Maar uh, het is een het is het vuur tussen Marokkanen. En Italianen is altijd veel water. Het is altijd pistolen messen. En zijn het dan ook, die... altijd, zijn het ook vaak de, de dezelfde mensen? Dat je, de, dat je ook regelmatig dezelfde types er tegenkomt? Want, dan, nee, nee. Want, want als je nu ruzie hebt, dan ja, dat kan het natuurlijk, natuurlijk morgen of uh, maandag als je weer uh, normaal op straat loopt uh, en een haringje gaat halen, dan, uh, dan ben je ineens zit je weer in een ruzie. Terwijl je daar helemaal niet op zit te wachten. Nee, nee, nee. Het is niet altijd de gasten. Dat is dezelfde soort en vorm. Ja, precies. Het geldt niet voor iedereen. Want je hebt een heleboel relaxte Marokkaan. Nee, dat is goed. Een heleboel geeft. relaxen en meegaan de Turkse gasten. Echt waar. Ik zie om me heen gebeuren ook. Nou, dat is een voorbeeld. Ja. Oké. Okay. Maar, maar ben je inmiddels een beetje afgekoeld? Want je komt net dus uit een, uit een vervelend einde van een leuk feestje. Ja, je hoort me nog een beetje uh, uh, uh, hissig praten. En, en, en uh, een beetje schor. Maar we moeten scheruwen. Toen was er een hoop politie weer en... Uh, ik nee, ben op een stuk of 10, 12 meegenomen, dus uh, het was niet meer leuk in Rotterdam. Nee, nee, in uh, Rotterdam gebeurde dit, oké. Okay. En, uh, en, en, en heb je zelf contact, contact gehad met de politie dat je even naar het bureau moest, of dat niet? Nee, nee, nee, kijk, als je met strempfappels was gegooid en met stenen en met flessen, ja, ga je de vandoor. door. Ja, <laughs> kijk, nou, dan, je, dan geef ik je gelijk in inderdaad, ja. dat, uh, Kijk, je, en, je pak je grietje en ja, en je gaat er vandoor. Want ik ben nou begrepen, nou, wat vassen links en rechts en schoenen daar, maar goed, uh, ja. maar, kijk, ...feestavonden zijn op deze manier niet meer leuk. Nee, absoluut niet, nee. Uh, Kijk, ook, ook het feestje daar in, uh, in Gouda met lange Frans. Het was leuk, het was leuk. Het is, het is van drie jaar geleden. Zodat uh, uh, een paar Marokkanen... Uh, ...gingen bemoeien met wijzen die niet bij hun horen. En ze werden weggegooid met stenen en met flessen... ...en uh, werd bijna geschoten en het was weer... Nou, ja, kijk, ik heb een steen uh, omhoog mijn hoofd gehad... ...ik heb nog steeds die hechtingen. Uh, althans, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de les van ervan. Ja, jeetje. Nou, dus, uh, ik, uh, dus, ik hoop dat je, een, dat je een rustige week voor de boeg hebt. <laughs> nou, het is weekend. Ja, wie weet, uh, uh, ik ga straks ik ga meteen slapen. Ik, ik denk ik dat ik door je aan het nieuws te horen. En ja. ik hoor jullie pad, een over ruzie. Nou, nou dit, is, dit is geen ruzie meer. Dit zijn valslagen. Maar... Ja, daar heb je goed voor nee. woord inderdaad. Ja. Ik hoop met dit gesprek dat er een heleboel mensen luisteren... en die echt meer ingaan in deze... van als bepaalde meiden willen omgaan met andere nationaliteiten... Laten. Dit is Nederland, dit is geen Turkije of Marokko. Ik, la ik denk dat we het kunnen samenvatten door te zeggen: als iedereen dan nou gewoon denkt, leven en laten leven, dan is er niks aan het handje. Ik, nou, he, mooier kan, niet. <laughs> ben ben ik kan echt niet. Ik voel me zo ik voel hey, dankjewel Rick en tot, uh, tot later weer. Oké. Okay, Slaap ga, lekker ik straks. Ben, ga, ga een keertje met haar op stap. Met wie? Met Lieke. Oh, met Lieke op stap, ja, zou ik best wel willen, maar ja, ik heb een vriendin, zij heeft ook een vriend, dus. Uh, maar anders. Ja, uh, Nee? Dead, man. Oh, nou, no, hè, hey, relaxed. Nou, dan ga, ik, dan ga ik straks even vragen. Oké, okay, dan. No. Dankjewel, Rick. Goeie tip. Hoi. Hoi. Eh, <laughs> uh, ah, dat is leuk, zeg. ga ja, Lieke, meteen even naar de studio vragen. meteen. Noordachtig, 1121. Kun je ook nog even met Lieke babbelen? Gaan we het hebben over ruzie straks. Crash it nu. Change your heart. Look around. Astound you. I need your loving, yeah. like the sunshine. 'Cause everybody's gotta learn sometime. Yeah, everybody's gotta learn sometime. Gotta live de laatste stuiptrekking van Cressip zo'n beetje. Everybody's gotta learn sometime. BNN presenteert de luisterfilm Mama Tandoori... naar de bestseller van Ernest van der Kwast. Hilarisch. Of overrat in Delhi! <laughs> Ontroerend. Als ik als jongetje maar in Bombay gebleven. Meeslepend. Het ruikte naar de keuken van mijn moeder. Rode pepers, garamassa. Mama Tandoori. Morgenavond half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hilarisch. Likker, <coughs> goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik weet niet hoor, of wij uit uh, moeten daten. Ik denk het niet. Nou, we kunnen toch gewoon wel een keer gaan stappen. Dat kan. Dat is geen date. Dat is geen date. Ik weet niet of ik het daarmee eens is. Maar uh, <laughs> goed. Hé, hey, uh, ruzies hebben we het over. Uh, ben jij ruziezoeker? Uh, Ruzi nou, opermaker? Nee, want ik ben er dus niet zo goed in, in ruzie maken. Nou, waarom niet? En uh, nou, ik vind het altijd heel moeilijk om. Uh, kritiek te geven. En om te zeggen als iets me dwars zit bij andere mensen. Oh, dus je kropt het gewoon op. Ja, precies. En dat, eigenlijk vind ik dat zelf ook heel slecht hoor. Want ik ja. denk dat het heel goed is om ruzie te maken soms. Ja? Ja. Om nou, ja, lekker dan, uit te gooien alles. Ja, zo. precies. En dan weet je allebei waar je staat. En dan... Uh, ja. Anders ga je toch, toch onder wel een beetje... Ja, stapelt ja. het zich op. En ik denk wel dat dat, dat, dat vooral geldt voor, uh, voor van die lekkere schreeuwruzies. Dat je even gewoon... Dat je gewoon, dat je zo'n onredelijke frustraties dat ze er allemaal even uit kunnen. Gewoon achter elkaar gewoon. Maakt dan niet uit wat je zegt. Ja. Tot op een zeker hoogte natuurlijk. Ja. Hè? En dan heb je wel eens ruzie met je vriend? Nee. Oh. Nee, niet eigenlijk. Nooit? Nog nou, morgen? Ja, één keer ruzie gemaakt en toen ging het uit. <laughs> ja, is echt yeah? Ja? Wauw. Ja. Maar dat, dat is, uh, dus ja, toen durf goeie, ik helemaal niet meer Oké, okay, ik zeg niks meer. Ja. Ik klop erop. Ja. Ja, ik heb ook niet zoveel ruzie hoor, met mijn vriendin, maar soms heb je wel eens gewoon een, Of dan heb je meer een soort felle discussie. Maar dat heb je dus ook niet. Oh, een goede relatie, zeg. Jeetje, ja, gelijk. ik soms vraag ik me wel eens af van: moeten we niet ergens ruzie over maken? Ja, maar, maar uh, ja, aan de andere kant, als je het niet hebt, dan is het ook prima, toch? Ja, ik vind het ook niet zo goed. En, en met vriendinnen dan, dat je van die, uh, van die typische. Uh, vrouwenruzies hebt. Dat je nou, elkaar doodzwijgen waar ze rijden het ook al over had. Nee, maar waar ik dan ruzie over heb... het is niet met doodzwijgen. Maar uh, wat, wat ik heel vervelend vind... Mm -hmm. ik ben namelijk zelf zo iemand... Uh, die uh, vindt dat iedereen gewoon lekker mag doen... waar hij zin in heeft. En, uh, niet zeiken, komt al goed. Ja, ja. En als iemand dan wel op mij gaat zeiken... dan ja. ligt dat heel gevoelig. Want dan denk ik, ja... Hey, ja. Iedereen die moet er gewoon uh, ja, lekker uh, zijn gang kunnen me... gaan. Ja. Ik bemoei me inderdaad ook niet met jou. En dan krijg ik uh, commentaar. En dat vind ik heel vervelend. Dus daar heb ik wel eens ruzie over gehad met vriendinnen. Ja, ja. ja, ja. En, maar ben je dan zo iemand die dan uh, die, dat je dan gewoon uh, ook uh, even door... Dat, je, dat het wel even twee, drie weken kan duren of zo? Ja. ja. Ja, dat zeg maar. <lacht> dat zou <zeg> gewoon <maar, lacht> een beetje vrouwenruzie zijn. Dat, gewoon, dat is zo heel lang. En, nee, ja. joh, joh, dan, eerste we, de eerste week van de ruzie is gewoon een niet. Dat is dan deel 1 van de ruzie. Maar bij ja. mannen gaat het allemaal een stuk sneller hoor. We zijn zo klaar met ruzies altijd. Ja, lijkt me wel fijner. Is ook fijner. En wat me trouwens wel opvalt is dat er veel wordt gezegd... dat mensen zeggen altijd van ja, leven en laten leven... en broeien niet veel met z'n anderen, dan komt alles wel goed. Maar toch is er best wel ruzie altijd. Heel veel van iedereen wil eens ruzie. Terwijl ja. iedereen liever geen ruzie wil. Zelfs Rick. Nou, ah, bij Rick weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. Dus wat is dan de conclusie die we daaruit kunnen trekken? <laughs> ja, dat, dat als iedereen gewoon doet wat hij zegt, namelijk niet zoveel ruzie maken, dan is er uiteindelijk niet zoveel ruzie. En als je dan even door gaat filosoferen... dan hebben we net voor gezorgd dat de wereld vrede is. Lieke, hè? <lacht> hebben wij je <hier> gedaan in 4-7. <lacht> nou, dan moeten we dan sowieso maar een keer drinken. Ja, dat lijkt me verstandig. <lacht> Goed, zo meteen uh, uh, na uh, vijf uur... Crack de playlist, och, dat is een leuke zeg, met Ilse Wagginga. Ken okay, ja. oh, Ze is actrice. En ze heeft een hele stapel leuke liedjes uitgekozen. Deze zit er niet tussen, maar ik sprak er al even net en ze vond deze wel heel leuk, dus ik mag hem wel draaien. Jerry Lewis. I love you like I like, love the show You're fine, so kind Why don't you tell this world that you mind, mind, mind That you find Leil down and that's with all my love. I'm real honest, but it sure so is fun Come on, baby, it drives me crazy And this it's just great balls of fire Oh, baby, well, I want to love you like a love you love is should, you're fine, so kind, to so tell this world that you're you mine, mine, mine, mine, ain't you, my head, I quit mind. on my thumb, real nice, the show is fun, come on, baby, drive crazy. crazy, goodness is great crazy crazy balls crazy. of fire.